Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een zwangere vrouw die gewond raakte bij een bombardement op een Oekraïnse kraamkliniek is overleden. Een foto waarop te zien is hoe ze na die Russische aanval wordt weggedragen op een brankaar ...ging vorige week de hele wereld over. Volgens persbureau EP is er nog geprobeerd om haar kindje te redden, maar is dat ook niet gelukt. Correspondent Geert Groot-Koerkamp volgt de oorlog vanuit Moskou. Hij ziet dat nog maar weinig mensen tegen die oorlog protesteren. En dat heeft ermee te maken dat, dat de politie uh, nou, overal aanwezig is. Eigenlijk iedereen die zelfs maar een poging doet om bijvoorbeeld een, een, een tekstje omhoog te houden... met, uh, met iets van tegen, uh, tegen wat er in Oekraïne gebeurt, die wordt ingerekend. Vanochtend praten de onderhandelaars van Rusland en Oekraïne als het goed is weer verder over de oorlog. Gisteren zeiden ze dat het de goede kant op lijkt te gaan... En weet jij al op wie je gaat stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen? Woensdag, dan zijn de meeste stembureaus open. Maar vandaag en morgen kan het ook al op veel plekken. Zo wordt de drukte een beetje gespreid. Deze vrouw heeft het vakje al rood gekleurd. Ik kan namelijk niet op woensdag. Dus bleven de maandag en de dinsdag over. En toen dacht ik, nou... En lekker rustig nu? Heerlijk, daar hou ik van. In een Chinese stad in de buurt van Hongkong... zitten 17,5 miljoen mensen in volledige lockdown. Er gaat een extra besmettelijke versie van Omicron rond. De autoriteiten hopen zo de uitbraak onder controle te krijgen. Bewoners mogen alleen hun huis uit voor een coronatest. De maatregelen duren in elk geval nog tot komend weekend. En het duurt nog even, maar over anderhalve maand kleurt alles weer oranje. Nu bijna alle coronaregels bij ons in de prullenbak liggen... kan Koningsdag dit jaar weer normaal gevierd worden... En dat laten ze zich bij deze kroeg in Arnhem geen twee keer zeggen. Ze zijn al druk bezig. Alle bestellingen zijn gedaan. Bier, hekken, toiletten, beveiliging, barren, dj's, danseressen. Nee, we zijn in volle gang. Zelf viert de koning dit jaar zijn verjaardag in Maastricht. En het weer nog in het noordoosten. Is er nu nog wat regen, maar later wordt het overal droog en breekt de zon ook weer door. Het wordt vanmiddag maximaal 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A10 knoopt het Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Tussen watergaasmeer en knoop de Amstel staat drie kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En tot zover zo de verkeersinformatie. Stilstaan door Autopech. Niemand zit erop te wachten. En zeker niet in de winter, nu het buiten weer kouder wordt en de kans op pech toeneemt.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 In het pellen van journalen uit de zee. Ze kenden alles van de vis.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 Met de vlam in de pijp.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 En uh, ja, dat, uh, dat is uh, dat gaat van uh, feesten organiseren, uh, fietsen, zwemmen, wandelen, Nordic walken, uh, meerdagse reizen, organiseren dagtochten, uh, biljetten, Nou, noem maar op informatiebijeenkomsten, en af en toe modeshows. Dus uh,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 Nou, neem ons ons mee. Wat, wat staat er allemaal voor de komende in dit jubileumjaar op het, op het programma? Wat er loopt in er nou, de doorheen? Uh, wij hebben net gehad een uh, voorlichtingsmiddag over onze vijfdaagse reis naar uh, Wille Badesse. Dat is in Tuitenburgerwald in uh, in Duitsland. En dat gaat in uh, mei uh, plaatsvinden. Nou, ja, dat is al een paar jaar is dat uitgesteld vanwege die maatregelen. Dus we ja. konden niet naar Duitsland. Maar gelukkig is dat allemaal opgegeven.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 Ja, ongelooflijk is dat. Ja, en die heeft zich opgeworpen van ik wil het weer door gaan zetten. Dus uh, met een beetje ondersteuning van, van ons, uh, van het bestuur, gaat dat in uh, mei weer uh, plaatsvinden. Dat, Fantastisch. Dat en, in maart, en, in maart. Waar gaan jullie eten? Want ik, ik weet nog wel dat jullie altijd bij Amazing Asia, bij de vorige eigenaar, uh, ook eens in zoveel tijd zaten. Ja, nou, we hebben verschillende locaties waar we altijd al contact mee hebben gehad. Aha.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 En dat we tienjarige uh, jubileum hebben te vieren. Ja, maar nou, we, uh, we hebben al een goede start zijn gegeven met, uh, met de, de aankondiging uh, voor jou hier in het programma. Ja, niet over vier tien jaar. Oké. Maar nu heb je eigenlijk nog steeds helemaal niets verteld wat er in die feestweek gaat gebeuren. Nee, dat is, uh, dat is geheim. Oh, ja, dat ja. is geheim. Ja, want uh, we willen de leden natuurlijk uh, met een knalfeest gaan, uh, gaan verrassen. Ah. En we niet te veel gaan betalen, maar vertellen. Want ja, dan, uh, dan is alles uh, al ja, bekend.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 Oh, dan zijn jullie wel blij natuurlijk ook met de renovatie van gebouwen kocht. Als we dat Zeker, doen. want daar zit ja. al jarenlang op te wachten. Ja, en dat gaat nu. Uh, Helemaal. Uh, dat gaat nu beginnen. Dat heb is ik is alleen begrepen. de vraag: wanneer gaat die sustain, uh, de eerste steen daar gelegd worden met de verbouwing? Want ja, we horen maar niets. En uh, de beheerder die, die, die, zit er ook op te wachten. Wanneer dat gaat plaatsvinden? Maar het waarschijnlijk gaat het pas uh, beginnen om. Uh,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 Seniorenvereniging-zandvoort.nl Nou, daar kunnen ze alle informatie vinden. Daar kunnen ze eventueel een, een aanmeldingsformulier vinden. Want we hebben natuurlijk een bijzonderheid voor dit jaar: omdat het nu een is, kunnen de nieuwleden lid worden voor slechts 10 euro. Dus eh, mensen, 10 euro kunt u lid worden van de Seniorenvereniging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 Oké. Okay. Nou, dank je wel, uh, Gerard, uh, voor alle informatie. We, we spreken je vast nog wel uh, in opmaak na die feestweek. Uh, en ja, voor nu een, een fijn weekend. Ja, hetzelfde. En succes met jullie uitzending. Dank je wel. En bedankt voor de aandacht. Graag gedaan. Oké. Okay. Deze, dit deel van de uitzending ook een beetje aanvullen met de agenda. Want er is natuurlijk weer, sinds dat alles weer kan, genoeg te doen in Zandvoort. Allereerst een aantal exposities in het Zandvoort Museum. Over de beelden in Zandvoort. En de hedendaags figuratief heet dat. En het pop-up museum in het raadhuis. Daar wordt ook wat uh, genoeg uh, laten zien. Dus ga daar zeker ook kijken. Er is morgen, uh, wat er dan plaatsvindt, een jazzconcert in het theater De Krocht. Die kunnen natuurlijk ook weer opstaan. De Celebrating Brazilian Jazz. Dat klinkt uh, hartstikke gezellig. En voor volgende maand staat er ook weer een uh, jazzconcert op de planning voor 3 april. Dus kijk ook op de website van uh, Jazz Zandvoort om je daarvoor uh, aan te melden en uh, kaartjes te kopen. Inderdaad, daar hebben we het in het vorige uur van dit uh, programma ook al over gehad. We gaan een uh, sportieve uh, maand tegemoet, uh, toch uh, Roy? Want we gaan de wandelevenement de 30 van Zandvoort uh, op zaterdag 26 maart uh, in ons dorp houden. De omloop van Zandvoort vindt die zondag plaats. En dan uh, de circuitrun op uh, 27 maart. Ja, en is hier aanwezig. Die uh, gaat meelopen, die 30 van uh, Zandvoort. Nou ja. Oh ja, 18 hè. 18, <laughs> 18, 18. Ja, 30 is mij te ambitieus. <laughs> Oké, okay, nou dat geeft niks. Wij zijn ook, ook niet zo ambitieus, maar, want wij gaan hardlopen op de circuiten uh, van uh, 4,2 uh, kilometer. kilometer uh. Maar het is toch een rondje circuit, het is toch leuk om, uh, om dat te doen. En uh, ja, daar kan je inderdaad nog voor aanmelden voor dat uh, wandel- en ren-evenement, hardlopen-evenement. Het sluit wel een maandag. Dus mensen, doe het alsjeblieft. Het is dus voor een goed doel. Ja. We hebben eigenlijk... 10.000 mensen hebben zich opgegeven in totaal voor de circuitruns. Uh, maar er is eigenlijk plek voor uh, 15.000, 16 16.000 mensen. Dus kan er kan nog wel wat bij. Ja, inderdaad. Ren naar die uh, website en dan... Uh... Heb je meteen uh, dingen opgewarmd? Uh, Ro, jij had ook nog een uh, dingetje wat. Uh, ja, ik heb ook nog een mailtje gekregen van uh, G. J. Rutte. Dat er de 14e weer een Zandvoortse verhalenmiddag is. Als mensen zich willen opgeven, kan dat natuurlijk, zoals altijd, bij pluspunt 023 5740 330 023 5740 330. Of op de website van pluspunt of hun Facebookpagina. Oké, okay, en uh, wat uh, vindt er plaats op zo'n middag? Uh, ik heb dat zelf ook eens een keer gedaan. En dan heb ik, mocht ik vertellen over mijn uh, levensverhaal. Ik was gevraagd uh, door Gerry om te vertellen waarom ik gemotiveerd was om een Pride at the Beach uh, te organiseren in Zandvoort. Maar het kan ook gaan over iemand die een verhaal wil vertellen over uh, het feit dat hij in Australië gewoond heeft. of dat hij uh, helemaal een hobby heeft in de bloemstierkunst. of bomzijboompjes. Uh, of over bergbeklimmen. Uh, het gaat er gewoon om dat iemand een leuk verhaal heeft, een interessant verhaal. Dat kan een hobby zijn, iets over jezelf. En dat okay. wil delen met anderen. Uh, mensen in de zaal kunnen vragen stellen... en uh, met elkaar in contact komen. En dan was er vanmiddag ook nog wat in de Blauwe Tram, uh, hoorde ik net. Uh... Vanmiddag is de opening van Het Lokaal. Dat is de bar in de Blauwe Tram. En tussen drie en zes is daar een feestelijke opening. Uh, en dat wordt natuurlijk erg gezellig. Uh, de opening wordt gedaan door wethouder Gert-Jan Bluis... Uh, maar ik heb ook begrepen, er komen uh, artiesten uh, zingen. De mannenkoor de... Het mannenkoor. <laughs> een vaste gebruiker uh, van, het, uh, van de blauwe term komt uh, uh, muziek te horen brengen. En je kan natuurlijk gewoon lekker een drankje drinken en even kijken hoe mooi het geworden is. Nou, gezellig. Uh, genoeg te doen in ieder geval weer in Zandvoort uh, de komende maand. En uh, kijk daar zeker ook even uh, op op uh, visitzandvoort.nl uh, wat voor evenementen er nog meer zijn. En de website van de Zandvoortse Courant heeft ook een pagina met een hele agenda. Dus daar kun je het allemaal rustig even nalezen. We gaan even naar een stukje muziek en dan spreken we zometeen Remco Wijnja van Pluspunt. Klopt, ja. Nog één uh, agendapuntje. We gaan het oh, ook stemmen okay. aanstaande maandag. Oh ja, natuurlijk. We zullen het bijna vergeten. Ja. Nou, daar, daar kunnen we natuurlijk ook nog wel wat nodig over zeggen. 14, 15 en 16 maart uh, zijn dan de gemeenteraadsverkiezingen. Um, op die 14 en 15e, dat zijn de extra dagen die wegens corona nog uh, stonden ingepland... zijn er ook drie stembureaus. En het speciaal is, is dat je deze uh, keer ook op het circuit kunt stemmen. Ja, dus, dat uh, begrepen. echt vanuit de pitstraat uh, kun je zo uh, een hokje rood kleuren. Dat uh, is natuurlijk wel bijzonder. Ja, maar het... dat is maar op één dag, hè? Dat is niet alle drie de dagen, op maandag alleen. Alleen op maandag. Alleen op maandag. En het is wel belangrijk om even bij stil te staan: dat, dat je, minder verlieden bent, dat het helaas niet mogelijk is om uh, daar te gaan nee. stemmen. Omdat er geen voorzieningen zijn uh, om daar op de plek te komen. Dat is uh, dan weer jammer. Maar, uh, en op woensdag is, zijn er uh, de gebruikelijke 12 uh, stembureaus gewoon open. Zoals je dat vorig jaar ook uh, gewend was. Nalezen over informatie kun je kijken op uh, sandvoortkies.nl. En op woensdagavond is natuurlijk de uitslag. De, waar alle partijen nu in spanning uh, natuurlijk uh, die begint natuurlijk al een beetje op te lopen bij iedereen en dat wordt dan duidelijk uh, ook weer vanuit theater de krocht een uitzending wat ook uh, ja uh, op het tv-kanaal van ZFM te zien is... en uh, door Stantwoord Kies wordt uitgezonden. En gaat de uitslagenavond uh, gaat die, uh, door tot alle uitslagen bekend zijn? Want dan wordt het wel een latertje tot een uur of twee. Uh, zoals, uh, ja, nou, nou, nou ja, wat wel het voordeel is... alles wat op maandag en dinsdag is gestemd... wordt woensdag overdag al geteld. Uh, dus daar kunnen we waarschijnlijk al meteen om negen uur... als alle stembureaus uh, sluiten, waarschijnlijk al een uitslag over geven... Ja, en inderdaad, wat op woensdag wordt gestemd en de alle, aller definitieve uitslagen, dat is misschien zelfs nog een dag later natuurlijk. Maar ik denk wel dat we snel wat duidelijkheid hebben. Of in ieder geval een indicatie van uh, wie het wel of niet redden. En is de bijeenkomst in de kocht uh, toegankelijk voor iedereen? Ja, iedereen kan uh, gezellig uh, langskomen en uh, uithuilen als het, uh, <laughs> als het niet uh, is gelukt. Uithuilen of feestvieren? <laughs> ja, dat kan ook natuurlijk. Daar hopen we natuurlijk voor iedereen op. Uh, hè? Dat kan niet. Oké, okay, muziek. De Bengals met Manic Monday. weer in het programma Goedemorgen Zandvoort en nog even terug te komen op waar we het net over hadden. Je kunt dus alle dagen stemmen in het, op het circuit van Zandvoort, wat natuurlijk hartstikke mooi is en het startshoort wordt gegeven door de eerste stem op maandagochtend door Jan Lammers, uh, heel symbolisch en uh, hopelijk ook een motivatie voor meer mensen om dat te doen, maar we gaan het nu hebben over pluspunt uh, na corona met uh, Remco Wijnja, de directeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat uh, goed dat we weer even spreken over het uh, over het pluspunt, want om toch nog even om te kijken van hoe het dan nu gaat, uh, om even terug te kijken van hoe ging het in die coronatijd. Hoe hebben jullie, uh, ja, hoe hebben jullie dat eigenlijk beleefd nu het eigenlijk een beetje ten einde komt, uh, die uh, pandemie? Nou ja, kijk, wij zaten natuurlijk echt voor de doelgroepen voor de kwetsbare, kwetsbare ouderen, kwetsbare jongeren. Dus ik zei altijd intern, we zitten altijd een beetje op het einde van het touw. Dus we proberen maximaal eigenlijk te doen wat mogelijk is... door open te zijn, afstand te houden, met kleinere groepjes te werken. Dus we hebben eigenlijk nog best wel veel ondernomen in die coronatijd. Ja, ja en uh, wat betreft plannen maken voor dingen die dan na die corona kunnen... wat hebben jullie daarin uh, kunnen doen? Nou ja, kijk, wat je natuurlijk uh, wat ik altijd zeg, kijk, je moet behouden wat goed loopt. Hè? Dus we hebben natuurlijk gewoon uh, dat eten s'avonds wat bij ons is het uh, ontmoeten... Nou, dat is nu aan grotere tafels, want we hadden wel coronatafels gemaakt... Hè, die op 1,50 afstand waren. Maar dat valt eigenlijk wel goed. Dus we zitten lekker met z'n vier aan de tafel. Nou, dat is iets wat je natuurlijk gewoon blijft doen. Het lunch in de blauwe tram. Maar ja, we zijn ook met nieuwe dingen bezig. Dat klopt. En wat voor nieuwe dingen zijn dat dan? Nou ja, wat, wat een grote verandering is... is dat we eerst met het jongerenwerk in de blauwe tram zaten. Dat zit nu in het pand in Noord. zeg maar ja. tijdelijk, omdat we met de gemeente in gesprek zijn. van ja, Wat zou nou echt een goede plek zijn? Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van het jongerenwerk... En uh, iets anders is bijvoorbeeld waar we nou sinds nou, een paar maanden mee bezig zijn... ...is gewoon ook een zoom te geven aan uh, de markt in Noord op dinsdag. Oké. Okay, dus, en, uh, en Natuurlijk tegenover. En, en hoe kan Pluspunt daar dan iets... Uh... Nou ja, we zijn begonnen met gratis koffie. Oh ja. ja. Een soort ontmoeten, staartafel. Nou, we hebben nu al met elkaar, ja, we wijken wel een tent. Ja, ja, weet je, die kunnen wij dan ook wel neerzetten. Ja, misschien, uh, ja, misschien een stukje muziek. Of, uh, ja, weet je, uh, misschien wat kinderspeelgoed. Met de speelgoedvijver samen. Ja. Dus we hebben zoiets van, ja, dat zou eigenlijk wel een hele mooie ontmoetingsplek zijn. Zo'n dinsdagmorgen daar in Noord op die markt. Oké, okay, en, en als je dan kijkt naar de vrijwilligers die natuurlijk ook tijdens corona zijn uh, blijven hangen. Hoe was het voor, uh, voor hun? Nou ja, vonden het wel heel spannend. Dus die hebben ook gezegd, ja, ik durf eigenlijk liever niet te komen. Toen hebben we ook gezegd, ja, weet je, kijk, iedereen ervaart het anders. Dus dat, we, dat respecteren we gewoon. Mm -hmm. Nou, er zijn ook wel vrijwilligers die zeggen, ja, weet je, ik hanteer uh, me niet. Ja, net als gewoon de hele maatschappij eigenlijk. Ja. Ja. Ze zijn er gewoon, uh, ja, weet je, je moet er gewoon heel veel met elkaar over praten. Ik heb ik steeds gezegd, laten we het gesprek voeren. En uh, nou ja, en elkaar, hè. Ik had natuurlijk ook regels intern. Hè, anderhalve meter en noem het maar op. Ja, ik zei, jongens, laten we gewoon daar met elkaar gewoon uh, over in gesprek blijven. En uh, iedereen vergeet het natuurlijk wel eens. Net als dat we het gewoon allemaal wel vergeten. Ja. Maar uh, uh, ja, weet je, dan komen we er wel. Ja, en, en hoe, hoe is het dan nu weer om uh, ja, weer een beetje normaal uh, aan, de, aan de slag te gaan? Ik ben gestart in coronatijd, dus ik weet eigenlijk niet, hè. Mm -hmm. dus, uh, dus nu is het, dan zit ik om vijf uur soms aan mijn bureau en dan denk ik, hé, hey, wat is eigenlijk drukte buiten? Ja, dan wordt alles ja. gedeeld uitgebracht. Want de mensen gaan, uh, gaan eten, weet je. Dus uh, ik vind gewoon gewoon heel tof. Ja. ja. En, ja. Van, van, vanmiddag is natuurlijk ook de, de, de opening van het lokaal in de blauwe tram. Ja, zeker. Ja, en uh, daar ben je waarschijnlijk ook. Uh, nou, we moeten even kijken wie er van ons aanwezig is. Ja. Maar uh, ja, wat wel een leuke happening natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk ook wel een van de plekken, uh, nou ja, thuisba een van de thuisbasissen van uh, Pluspunt hier in Zandvoort. Zeker, zeker, zeker. En zijn jullie blij met, uh, met de geslaagde verbouwing? Is het mooi geworden? Ik ben natuurlijk niet ja, geweest. Ja, wij vinden het wel mooi zien. wij vinden het wel mooi zien. We hebben natuurlijk met elkaar lang op gewacht, hè. de corona staat ook niet echt mee. Nee. Maar uh, ja. wij hebben daar, we hebben daar wel uh, fiduciaal, maar we zitten niet alleen in de blauwe tram. Hè. We kijken natuurlijk ook samen met Kennemart naar het paviljoen. Hè, wat natuurlijk een uh, soort van toch in de afbouw gaat. Van ja, kunnen we daar straks niet wat doen? En wat we toch ook wel doen, want je vroeg natuurlijk van wat is nieuw? Ja, we gaan ook wel gewoon meer kijken wat we gewoon, überhaupt gewoon in de wijk kunnen. Hè, dus dus, dus, dus hoeft het hoeft soms niet altijd aan de locatie te zijn, maar misschien bij iemand thuis of andere dingen. Dus daar zitten we ook wel heel erg naar te kijken. Oh, dat is wel een huiskamerbijeenkomst. Okay. Bijvoorbeeld, kijk als het natuurlijk een lotgenotengroep is okay. die niet zo groot is. Hè, dan kan er natuurlijk misschien best wel iemand thuis, ja waarom niet hè? Snap waar moet je dan in de zaaltje zitten in de blauwe tram of bij ons? Of uh, ja, weet je dat kan misschien natuurlijk best. Ja. Ja. Een creatieve ja. oplossing uh, om uh, zoiets op die manier te doen. Nou ja, kijk, weet je soms. Kijk, we hebben bijvoorbeeld een ontzettend leuke kunstgeschiedenis. Op zondagmiddag in de blauwtrem. tram hè? Daar komen ook veel mensen op af, een ontzettend leuke docent. Maar wat je natuurlijk hoort, is dat hoopt, is dat natuurlijk mensen door de week. Met hun buurman of buurman waar ze naast zaten, zelf zeggen, ja, kom ze eens naar het Hales Museum of ze eens naar, het, uh, naar een ander museum of uh, zo, hè, weet je, Kom je ook nog wel eens in Amsterdam? Kijk, dat is natuurlijk waar je een beetje op hoopt. Ja. Eh? En dan is natuurlijk, dan is onze missie geslaagd, denk ik. Want dan gaan mensen gewoon lekker ook zelf op de stap en uh, bewijs uh, aangejaagd, zal ik maar zeggen. Ja, we, we hadden het net al een, een klein stukje over het, uh, over het jongerenwerk. Uh, waar gaan die uh, ja. uh, mee in de, aan de slag uh, nu het uh, weer allemaal kan? Nou nee, het jongerenwerk is, is, daar zit eigenlijk, uh, hè, kijk, er zijn heel veel dingen natuurlijk uh, uh, uh, aan, aan het veranderen. Maar we hebben echt met het jongerenwerk kijken we wel van, uh, ja, heel erg naar uh, preventief bezig zijn. Dus vroeg signaleren, ja, er zijn dan van die termen uit het welzijnsland. Hè. Dat, je vroeg, dat je vroeg kijkt van, hey, zou er, is, is, er, is daar wat loos, zouden we wat kunnen betekenen? Dat betekent dat we waren eerst eigenlijk echt voor de kinderen van zeg maar 10 tot 18 hè, groepen. Dus groep 7, 8 en dan uh, de jonge volwassenen, hè, de jongeren, 12 tot 18. Maar we zitten uh, vaak ook erboven, 18 tot 23. Maar we zitten nu ook, ook eronder. Dus we hebben nu uh, afgelopen donderdag, was gisteren, een nieuwe groep gestart. Die is van 6 tot 9. Mm -hmm. En we hebben eigenlijk alle activiteiten ook verdubbeld. Dus we hadden eerst één keer jeugd, dus nou twee keer. We hadden één keer uh, voor groep 7, 8, dus ook twee keer. Dus dat is enorm uh, bruisend uh, geworden. Het zit allemaal in het pand in het noord. is soms wel een beetje pas en meten. Ja. Maar, dan, maar dan echt wel... Proberen, hè, die jongere werkers die proberen daar echt... Uh, met, een, heel erg met de preventieve bril naar te kijken. Dus leuke activiteit doen, maar we wel preventief kijken. Van ja, weet je... Zou weet je, dat, gaat dat, ja, is dat misschien toch wat meer nodig zijn... dan op het eerste gezicht lijkt. Hebben jullie ook uh, uh, met corona meegemaakt... dat er veel jongeren zijn... die op de een of andere manier aangedaan zijn uh, door corona? Ik bedoel niet de ziekte zelf, maar in hun welzijn... Nee, wij zien het wel. Uh, we hebben dat toen echt gemerkt bij de groep van 18 tot 23. Daar kwam echt een heel concreet een vraag van die we te organiseren. Want we zitten alleen maar een beetje thuis. En toen zijn we met ze gaan koken om de, om de woensdag. En met andere groepen hebben we op een gegeven moment gezegd... We hebben die huiskamer, misschien was uh, er ook al eerder wat over verteld. Ja, ja. Hey, die zat toen in de blauwe tram. En die, zit, he, die hebben we echt toen in coronatijd gehad. Nou, daar, kwamen, daar waren we best heel lang open. He. We waren meestal om twaalf uur middags al open. Dan gingen we ook lunchen. Nou, er waren ook, ook jongeren die volgden dan soms nog één of twee digitale lessen gewoon bij ons. En toen merkte je wel dat dat wel heel erg veel lucht gaf aan, aan die kinderen om dan met ons te komen om even uit huis te zijn. Ja, maar misschien even terug te komen op die, ja, als je het zo kan noemen, die nazorg van corona. Is dat iets wat pluspunt in de hele breedte misschien ook aandacht aan gaat besteden? Of? Ja, nou, dat gebeurt natuurlijk met die gesprekken ja. en uh, met het ontmoeten. En de mensen hebben het er zelf ook wel over. Dus dat is, wel, dat is echt wel, uh, ja, ik, ik, dat, is en dat valt ook wel een beetje in het preventiever. Van, hé, hey, komt het nu allemaal goed? We zijn ook, het zijn ook wel mensen die zijn ook wel, uh, nou ja, weet je. Kijk we, hebben, nou ja, kijk, we zijn aan de ene kant, hebben we natuurlijk ook best wel veel doorgedraaid hè, met allerlei activiteiten. Maar we hebben wel steeds gekeken van, uh, raken we geen mensen kwijt? Dus we hadden bijvoorbeeld ook belcirkels, dat mensen elkaar belden. Ja. En uh, dat je toch in contact bleef. Nou, dat is heel erg mooi. Nou, ik denk dat wij uh, uh, heel veel heb informatie gekregen hebben over wat allemaal bij pluspunten gebeurt. Uh, de activiteitenkalender vinden we natuurlijk gewoon weer in de Zandvoortse krant. Zeker. Uh, en zijn er nog hele speciale activiteiten die je zegt, nou, die moet ik er even uithalen, want uh, die zijn helemaal nieuw. Dat is uh, heel iets anders. Uh, nou ja, die maakt in Noord, dat is echt wel iets uh, dat we, ja, weet je, dat vinden we ook leuk om dat met andere partijen te doen. En dat zeggen we, we hebben bijvoorbeeld de Speelgoed Vijf, of andere organisaties, ja weet je, dan komen we ook gewoon toch nog eens een keer naar de markt. Ja. Uh, en uh, nou ja goed, ik hoop dat ik binnenkort, als ik jou nog weer eens een keer aan de telefoon heb, dat ik kan zeggen van ja, we hebben nu echt wel een mooie plek uh, gevonden voor het uh, jongerenwerk. En wat we nu doen is, dat we echt bezig zijn met het jongerenwerk, dat we dat proberen op scholen vorm te geven. Want je merkt dat er zijn landelijke initiatieven, dat het ook in Haarlem is, het nu ook, en in Amsterdam, dat je dus ook als jongerenwerk op scholen komt, op basisschool en middelpaden. Dus we een in het gesprek met het Gertenbach College. Om te kijken ook daarvan, ja, is er, nou toch niet, is er soms toch wat meer nodig dan op het eerste gezicht lijkt, en kan het jongerenwerk daar al wat voor betekenen? Nou, dat is heel erg mooi, ja. ja. Dus er is veel, uh, veel gaande, zal ik maar zeggen. Nou, dat is uh, een mooie afsluiting. We zien elkaar uh, wellicht, of er misschien een paar andere mensen bij uh, het pluspunt. Heb jij nog een vraag, uh, Jelmer? Nee hoor, dat, uh, dat was een mooie afsluiting, denk ik zo. Nou, dankjewel ja. voor alle informatie Super. en een heel fijn weekend. Graag ja, graag gedaan, fijn weekend. Dankjewel. Dag hoor.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 Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die mond gepakt, de restjes omgepakt. Voor ik ging heb ik een jongen op een mond geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van. Dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hé hey, René, kom mee, het is tijd voor een vers kopje thee. Nou, wat een, uh, wat een leuk, uh, modern stukje muziek, zullen we maar zeggen. Ja, een vers kopje thee. Voor mij is het nog een beetje cappuccino-tijd aan het worden. Ik heb die Bon gepakt. Donnie en René Vroger was dat. Uh, hier op ZFM Zandvoort. Als een uh, inleiding van de afsluiting van dit programma alweer. Uh, zaterdagochtend, 12 maart. Dit uh, was. Uh, dit programma weer toch, Roy? Ja, nou, we moeten wel eventjes iedereen bedanken. We willen natuurlijk bedanken uh, Pim Groof die de techniek hier verzorgd heeft en ons nog ja. even bijgestaan met advies, uh, met raad en daad. Uh, mijn collega Jelma Koper die uh, dit programma samen met mij heeft gepresenteerd uh, en onze gastpresentator uh, uh, Iris. Uh, Iris, wat is jouw achternaam? Mijn achternaam Iris Voren ben ik. Ik ben een, een recente Zandvoorter. Ik woon hier nu iets meer dan een jaar. En uh, met veel genoegen begeef ik me in, uh, in deze gemeenschap. En uh, jij hebt ook aspiratie om uh, eens een beetje mee te komen kijken... bij Goedemorgen Zandvoort en misschien het programma te mee te komen presenteren. Dat lijkt me heel leuk, ja. Ik ben uh, goed aan het kijken naar hoe jullie het doen. En uh, kom elke keer een stapje verder. En uh, ik kom graag weer terug. En je hebt een hele rustige stem. En ik hoorde dat jij eens iets van een cursus gedaan hebt. Ja, dat klopt. Ik heb een cursus voice-over gedaan um, en het kan zijn dat je mijn stem uh, op wat, wat meer plekken gehoord hebt. Ik heb al, ook al wat voor Zandvoort Insight ingesproken. Uh, ik heb ook voor de Zandvoort podcast uh, uh, interviews gedaan met, uh, met de lijsttrekkers, heb ja. ik er twee of drie gedaan. En uh, ja, er zijn nog wel wat meer plannen en uh, hier bij de radio komen. Oké, okay, nou dames en heren, we hebben hier kennis gemaakt met de nieuwe Zandvoort... die ook uh, wellicht uh, straks ja. op deze stoel komt zitten om Goedemorgen Zandvoort te presenteren. Ja, en uh, deze uitzending van vandaag is natuurlijk terug te beluisteren op uh, maandag tussen 10 en 12 uur. En de losse interviews en de uitzending staan ook op uh, www.zfmzandvoort.nl. Uh, Roy, waar kunnen we dit weekend nog naar luisteren op ZFM? Oh, dit weekend kunnen we naar heel veel verschillende dingen luisteren. Maar moet ik eventjes uh, heel snel mijn uh, documenten bijzoeken... Uh, we kunnen de uh, uh, uitzending natuurlijk terugluisteren. We hebben uh, een interview met Freek Veldvis, uh, die over de wurft komt praten uh, na deze uitzending. En tussen 1 en 2 kunt u luisteren naar een nieuwe editie van het programma Zandwoord uit Zandvoort. Met Mario Zandwoord, met Oud-Hollandse muziek. En dit weekend kunt u ook nog luisteren uh, naar Zandwoord op zaterdag van 2 tot 5 uur met Rob Harms en Albert Vos. Nou, wat goed allemaal. En voor de verdere programmering kun je natuurlijk ook onze website en de ZFM-app uh, checken. Uh, volg ook onze Facebookpagina voor het laatste nieuws uit Zandvoort. Download de ZFM-app en blijf op de hoogte van alles dat speelt in uh, ons dorp en uh, de omgeving. Heb je nou een tip voor de redactie? Denk je van dit moet echt een keer worden besproken in bijvoorbeeld uh, dit uh, programma? Uh, mail dan even naar redactie.zfmzandvoort.nl en uh, ja, als afsluiting van deze uh, zaterdag 12 maart... zou ik nog willen zeggen, ga stemmen komende week. Want uh, ja, dat is gewoon belangrijk, toch? Absoluut. Stem voor Zandvoort. Stem voor Zandvoort. Zandvoort kiest nu Don Henley... met The Boys of Summer, want het wordt ook steeds mooier weer.